Uur. Door Al -Megens met het NOS-journaal. 25 mensen hebben in Arnhem een proces verbaal gekregen. omdat ze tegen de regels in in een groep bij elkaar stonden. Het gebeurde gisteren aan het einde van de avond op de Rijnkade. Ook werd er iemand aangehouden voor belediging. Samenscholingen met meer dan twee personen zijn verboden. vanwege het coronavirus. In natuurgebieden hielden mensen zich beter aan de regels, zegt Natuurmonumenten. De organisatie had opgeroepen om thuis te blijven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 Bij een explosie in een Colombiaanse kolenmijn zijn zeker elf doden gevallen. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door een gasophoping. Hulpdiensten hebben twee mensen uit de mijn kunnen redden. Twee andere worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde zo'n 90 kilometer ten noorden van Bogota. De slachtoffers zijn allemaal mijnwerkers. Het weer, vandaag volop zon, temperatuur 18 tot 21 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu het ritme van ZFM. Ja, en dan zou ik eigenlijk met een jingle moeten beginnen van ZFM Live. Of uh, van deze Stichting Zandvoortse Omroep. Maar ja, dat jingeltje dat heb ik even niet uh, voorradig. Dus uh, vinden jullie het ook goed als ik uh, gewoon maar begin met een uh, nummertje? Paul McCartney en Hope of Deliverance.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 Bij de overdracht iets van, nou ja, het eerste plaatje, dat moet een beetje gaan over hoop en weet ik allemaal wat. Walter Sansi heeft hier de afgelopen vier dagen gezeten tussen 10 en 12. En nu mag ik het stokje van hem overnemen. En vanaf donderdag doet Thomas de Jong het. Welkom in het live gedeelte van dit, van dit radiostation. Want we hebben besloten om in ieder geval de boel plat te leggen tot nader orde. Dat betekent dat er niet zoveel mensen de studio in en uit mogen. Dat heeft alles te maken met natuurlijk dat C-woord... wat sinds halverwege maart ook ons land regeert en eigenlijk ook hier in Zandvoort... Um, ja, min of meer uh, ook uh, rondgaat. Uh, weliswaar dat het een beetje beperkt is. Tenminste, als ik gisteren ook weer uh, David Molenburg... Uh, in de uitzending van Walter heb uh, kunnen horen. Uh, dat betekent niet uh, van jongens, we kunnen de vlag uitsteken. Zover is het nog lang helemaal niet. Uh, we moeten gewoon nog rekening houden met uh, het feit... dat we nog een tijdje zo door moeten gaan. Uh, wij hebben besloten om in ieder geval tussen 10 en 12 uh, bemensing uh, te zetten. Dat zal niet uh, elke dag uh, dezelfde presentator zijn. Want dat zou ook een aanslag uh, betekenen voor degene die dat moet doen. Dus ik mag het nu uh, doen. En uh, vanaf uh, woensdag, uh, dan uh, is het... Nou ja, donderdag moet ik eigenlijk zeggen. Dan is het uh, de beurt aan Thomas de Jong. Uh, Hope of Deliverance van Paul McCartney was uh, de eerste... Uh, uh, excuus als ik niet meteen de, de juiste jingles heb. Want uh, ja, vormgeving dat is altijd een uh, minpuntje. Zal wel, uh, uh, na deze crisis zullen er wat uh, functioneringsgesprekken met mij gaan plaatsvinden. En dan weet je dus uh, hoe ver het uh, erbij staat. Uh, betekent ook dat ik stiekem hier af en toe nog... Want ik heb ook nog een uh, radioprogramma samen met Marcus van Dam op de donderdagavond. Uh, dat we ook nog wel wat nummertjes daar uh, tussendoor voezelen hoor. Dus uh, maak je maar niet ongerust. Eén ervan, want zij is uh, een uh, dame die op dit moment uh, ook al een uh, nummer heeft uitgebracht. Weliswaar op een wat ongelukkig tijdstip, maar hij is wel toepasselijk. Want het nummer dat gaat over de monsters. Nou, en die monsters, die hebben we, daar hebben we wel ruim mee te maken, eerlijk gezegd. Um, Joe Marches, met een uh, nummer van een Tijdje Terug. Het gaat over allerlei spoken en gedachten, en demonen in het hoofd. Uh, dat is een beetje kort de strekking van het verhaal. Maar dat er aan het eind van de licht horizon gloort, dat is één ding wat zeker is. En altijd van die nummers die het moreel een beetje op kunnen vijzelen. Dit was er een van uit de jaren 80, alweer 83, wel te verstaan, Elton John. En het nummer dat heet Armstill Standing. Daarvoor Joe Marches met een nummer dat heet Monsters. Dat heeft zij geschreven omdat ze nog wel eens een beetje bang was voor de monsters in de wereld. En dit keer hebben we uh, niet het in de persoon, maar uh, in het uh, verhaal van het C-woord. Dus dat is een beetje de strekking uh, waarom dat een beetje ja, overeenkomt met wat ik uh, heb gedraaid. Uh, even het uh, nieuws uit, uh, ja, uit buitensand wordt, Want we kijken naar onze mediapartner NH Nieuws. Want die hebben ook uh, nog het een en ander te melden over, uh, de, ja, over alles wat, uh, wat met het openbare leven voor zover dat er nog is, want uh, dat ligt voor een groot gedeelte natuurlijk stil. De bewoners van Wooncentrum Buitenzorg in zuid scharwouden die konden gisteren eindelijk weer eens bingo spelen. En organisator Tim Bruin die had daarvoor gezorgd... Uh, door een bingo buitenbingo... voordat uh, be bewoners van hun eigen balkon mee kunnen doen. Dat hebben ze dus uh, daar gedaan. Um, dat, dat gebeurde dan eigenlijk met een beetje met een microfoon... want dat moet je ook wel, want je wil toch natuurlijk ook... dat de afstand in acht wordt genomen. Via een groot scherm konden zo'n 80 bewoners... vanaf hun eigen bokkel meespelen. Voor de bewoners van de achterkant van het gebouw... was een plekje op de parkeerplaats gere geregeld. Lekker in het schornetje, wat wil je nog meer... meent een bewoonster van het wooncentrum. En we houden even goed die anderhalve meter afstand wel in acht... Daar was ik eerlijk gezegd wel een beetje bang voor. Al dus deze bewoonster van dat uh, wooncentrum. En dan uh, gaat het bericht nog even verder. Want we dachten dat we iets moesten doen voor de ouderen in de regio. Voor hen hebben we een grote buitenbingo georganiseerd... Uh, vertelt uh, deze Tim Bruin, de initiatiefnemer van dit uh, verhaal. Op een uh, zonovergrote dag heeft hij maar liefst 80 bewoners zien meespelen. En het begon toen ik een aantal weken geleden voor mijn uh, werk een oudere man bezocht... Hij was best eenzaam en toen eh, dacht ik dat we iets moesten gaan organiseren. Binnen een week hebben we dat eh, geregeld. En uiteindelijk eh, is dat dan geresulteerd in zo'n eh, bingo vanaf je balkon. Uit angst voor grote belangstelling en een hoop bezoekers... moest de locatie geheim blijven. Vanwege de veiligheidseisen wilden we hier niet eh, te veel mensen hebben. We kregen wel wat eh, voorbijgangers, maar die hou je nooit tegen. Om het grote aantal bezoekers tegen, eh, tegen te gaan en te voorkomen is besloten de bingo ook live op Facebook te streamen. En dat is ook gebeurd. Veel deelnemers waren na afloop razend enthousiast over het initiatief. En de bewoners hebben een anderhalf uur lang in de zon gezeten... en fanatiek bingo gespeeld. Daarnaast konden zij ook genieten van live muziek. Veel mensen gaven aan eindelijk weer iets positiefs in hun leven te hebben. Nou, dat denk ik dat dat wel een beetje nodig is in deze dagen... als je een beetje verplicht moet zitten. Ik heb wel eens gedacht dat je dan op een gegeven moment... Ja, je had uh, bijvoorbeeld dat de, de kippen uh, op het hok moesten blijven... omdat er uh, een vogelgriepvirus uh, toen rondwaarde. Een ophokplicht, om het dan maar zo te zeggen. En die ophokplicht die geldt eigenlijk nu min of meer een beetje voor ons. We moeten de boel een beetje in de gaten houden... en uh, niet uh, zorgen dat we bij elkaar uh, buurt komen... en dat we elkaar uh, blaffend aansteken. Uh, dat is eigenlijk het, kort uh, het hele verhaal. Dan even een nummertje weer uit uh, de jaren zeventig. Van drie dames, ze noemen zich de drie graadjes... Uh, oftewel de 3 degrees. En dit komt uit het uh, vermaarde programma uit Amerika, de Soul Train. Soul Train. Eigenlijk een ander nummer van toen maar uh, in gedachten, maar dat, uh, dat uh, is het toch niet uh, geworden. Bang stond ook op uh, dit uh, toepasselijke album eigenlijk, Virus. Nou, daar zullen we het maar niet over hebben, uh, want er uh, wordt eigenlijk al genoeg over gesproken. Uh, creatief moet je zeker zijn in deze dagen, want uh, mijn hart uh, brak uh, op een gegeven moment ook. Als je ziet uh, hoeveel uh, dingen er in het Zandvoers Museum werden neergezet... Alles in de aanloop van een hele mooie evenement. wat op 3 mei zou moeten plaatsvinden. Maar ook daar is een streep doorheen gehaald. We hebben aan de telefoon Hille Jansen. Want zij is de, ja, moet ik zeggen, de directeur van het Slantvoersmuseum. Of is dat een beetje te, te hoog gegrepen? Nou ja, welke titel je ook geeft, het is allemaal goed. Ik doe er van alles. Dus ja, eh, ja want, want het vereist ook wat creativiteit ook van jullie kant. Nou, zag ik van de week ook bij ons op de Facebook-pagina gestaan en die geplaatst door Rob Harms. Um, ...dat de, de, deze dagen dus eigenlijk niet te bevatten zijn. Uh, jullie hebben een virtual tour bedacht voor dit hele verhaal. Ja, fantastisch. Nou, dat hadden we al bedacht uh, een paar weken voordat uh, we opengingen. Ja. En Patrick Cole had dat aangeboden. Ja. En um, toen was het zo van, ja, maar het is nog niet klaar. Hè? Er staan modders en we zijn al gaan schilderen. Mm -hmm. En je moet je voorstellen, het moet er spik en span uitzien. Ja. Dus nou ja, uh, dat ging ook niet door, want uh, we zijn zo een beetje betroefd weggegaan één dag voor de opening. Mm -hmm. Maar ja, ondertussen ben ik wel bezig. Ik heb alles opgeruimd, alles aan kant gemaakt. En uh, nou ja, toen belde Patrick weer op van, zullen we het toch gaan doen? Ja, daar ben ik heel erg blij om, want het is fantastisch geworden. Ja, uh, wat, wat uh, kunnen mensen doen uh, als ze gewoon in een luie stoel eigenlijk zitten... Uh, en die dan toch niet, uh, ja denk, potverdorie, ik had dan graag uh, willen zijn. maar die kunnen dan dat, dat nu vanaf uh, de pc of de laptop kunnen doen, denk ik? Maar, je ziet het nu ook met uh, museumkaarten. Als je, als je daarop uh, aangesloten bent, mm -hmm. heel veel musea doen nu dingen online. Mm -hmm. ja, want je, het museum komt naar u toe, uh, een leuke spreuk. Mm -hmm. Maar ja, daar moet je wel wat voor doen. Je komt dus eigenlijk binnen in het museum en het is net een soort pophuis en je, je doet een route en je gaat de trap op en je doet een deur open en je ziet de schilderij en nou ja, het ziet er zo vreselijk mooi uit en dat allemaal in uh, 3D. Ja. Uh, moeten, ze dan, uh, moeten de mensen thuis dan iets van een brilletje opzetten? Een 3D-brilletje? Nee. <laughs> nee, dat hoeft niet. Dat is niet nodig. Je, je, je toetst gewoon in. Als je kijkt op www.zandvoortsmuseum. Uh -huh. Dan zie je allerlei dingen. We hebben YouTube-filmpjes. En we hebben de babbelwagen erop. En we hebben het pronkstuk van de dag. En een van die dingen is een uh, virtual tour. Dus je klikt hem aan. En je doet op dat pijltje van play. En je gaat zo het hele museum door. Ja, ja, ja. Dat is heel makkelijk. Ja, nou ja, goed. Uh, maar uh, ja, hoe, want, want ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat, er toch, uh, dat er toch wel iets even van, van schakelen is uh, geweest om dit uh, op poten te krijgen, of niet? Ja, zeker. Want ja? Ja, het museum is gesloten en Patrick, die is gewoon met een bepaald apparaat, is die... ...in het museum gekomen en hij heeft daar anderhalf uur gefilmd of gefotografeerd... ...of hoe je die techniek ook wil noemen. Mm -hmm. En dat aan elkaar gesmeed is dus de virtual tour geworden. Ja... Um, ja, ik bedoel, hoe, hoe uh, breng jij de dagen eigenlijk uh, zo'n beetje door uh, in, in dit... Uh... Ja, iedere keer wat nieuws verzinnen. We hebben nou natuurlijk ook nog iets voor de kinderen gedaan. Ja. En uh, kindertekenen ja. over hun corona. Ik wou... En, en ik wou... dan ja. zie je toch echt dingetjes van kinderen erbij van... Uh, ik wil niet dood. En oh, uh, ik ja. wou dat dat voorbij was. Oh, ja. binnen, boog. Ja. <lacht> gewoon naar buiten. Ja. En ja, dan heb ik uh, een uh, lekkage weggewerkt, muurtjes geschilderd. Ja. Uh, met de vrijwilligerscontact, met het bestuurcontact. Dus ik kom de dagen wel door, Jaap. ja. Ja, uh, even nog dat uh, verhaal over die kinderen. Want uh, was ja. dat ook niet uh, dat dat ook een, een bemoeienis uh, van iemand is uh, geweest uh, waar jij heel goed mee samenwerkt met Marjan Rebel? Ja, Marjan Rebel natuurlijk. Ja, maar, uh, ja. Wij zitten natuurlijk te bedenken. En zeker nu je weet, mijn vakantie. Uh, uh, we gaan gewoon door met die, met die sluiting van de scholen enzovoort. Dus wat kunnen we voor leuks bedenken voor de kinderen? Mm -hmm. ja dan heeft Marianne weer een briljant idee van laten we dit gaan doen. Die is, die is... Ja, dat zijn ook weer de dingen die je samen oppakt. Ja, die is toch, uh, wat dat er gaat, best wel, uh, die heeft een creatieve mind, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, maar dat hebben jullie alle twee ook, wel, denk ik. Ja, maar als je ziet hoe die kinderen aan haar lippen hangen, dat ja. is echt... Uh, uh, zij zegt iets en de kinderen luisteren. Dat zie je ook met die kinderkunstlijn, mm. Die helaas dit jaar ook niet doorgaat. Ja. We hebben allemaal kinderen schilderen schilderijtjes van de Formule 1. Mm -hmm. En nou ja, twee klassen, die, die hebben we nog niet gehad. Dus ja. uh, dat gaat ook dan weer uh, niet door. Ja. Ja. Um, goed. Uh, ik, ik, ja, eigenlijk is dit, nou, die, die Virtual uh, 3D Tour, die zal ja. nog wel even voorlopig nog, uh, wel, uh, online ja. uh, te volgen zijn, denk ja. ik. Ja, ja, ja, euh, ja ik, ik, niemand kan een voorspelling eh, wagen, maar dan hoop je wel dat, uh, dat we ergens uh, in het najaar weer eens uh, de, de deuren weer open kunnen gooien. Nou, laten we het eerder doen, alsjeblieft. <laughs> ja. ja, ik ben wel een reëel ingesteld mens hoor. Dus, uh, ja, ja nou, we gaan ja. het merken. Goed, dank even voor je bijdrage en. Uh, ja, graag gedaan. En zo'n uh, zondag voor iedereen. Ja, ja jij ook. Uh, dat was Hille Janssen van het uh, Zandvoortse Museum. We hebben de, ja, we gaan nog even gewoon een, een, een nummertje draaien. Hier is uh, Jerusa en lay it down. Is uh, dat je meteen ook uh, kan reageren op uh, luisteraars. Uh, Want ik had iets uh, geplaatst op, uh, op de sociale media. Van als jullie het uh, goed vinden, mag ik uh, dan tussen 10 en 12 uh, ja, uh, het uh, vriendje van de radio uh, zijn krijg ik een bericht en als wij het goed vinden, een vraagteken, nou, uh, dat, uh, dat, ja, ik, ik zit er gewoon, dus ik weet niet uh, of je nog iets te melden hebt, dan uh, mag dat natuurlijk altijd, uh, dan, uh, dan, ja, hoe beleef jij uh, de dagen daar aan de andere kant van de radio, want dat is ook iets, uh, pak je een boek of wat dan ook, is leuk trouwens, over een boek uh, gesproken, want uh, ik probeer ook uh, de komende dagen nog even Marco de mes hier bij ons de uitzending in uh, te slepen, telefonisch dan wel te verstaan. Want ja, hij heeft ook een boek uitgebracht. De Krokodil. Ik zeg het er even bij dat hij dat gedaan heeft. En dat is op een moment dat, ja, dat heel Nederland zo wat een beetje op slot zit. Dat is eigenlijk zo'n beetje de strekking van het verhaal. Want Marco heeft daar natuurlijk flink wat uren in zitten. En dus willen we weten hoe dat proces is verlopen. Want dat is ook een dingetje. Goed, twee nummers die we gehad hebben. Jerusalem met uh, Lay It Down. Dat is iets over uh, loslaten in het leven. En uh, toch maar even denken van... ja jongens, uh, ja, wat voor invloed kun je er zelf op uitoefenen? Dat is een beetje de metafoor uh, van dat nummer. Uh, Lay It Down. En daarachter hoorde je Jesus is just alright van The Birds. Echt een klassieker. Uh, want uh, het is tenslotte zondag. Dus moeten we ook een beetje stichtelijk uh, zijn... hier bij uh, deze Zandvoortse Omroeporganisatie. Want dat uh, is ook nog een verhaal apart. Dat uh, zeggen we eventjes uh, ook. Uh, dat is dan ook even uh, bij deze gezegd. Um, dan uh, ook uh, iets misschien wat metaforisch is. Dat, is dat nummer van Kate Bush? Ik heb hem wel eens gebruikt in een, een of ander uh, ja, uh, rubriekje. Wat ik, uh, wat ik heb. Hè? De, de, dat rubriekje heet uh, 85, uh, Retro 85. Alles in het teken van de, een, een naderende Dutch Grand Prix. Maar dat vind ik uh, eerlijk gezegd nu uh, helemaal niet de tijd voor om dat uh, te doen. Maar dat nummer dat is wel, uh, wel een beetje zoiets van. Als we nou eens een keer de boel om mogen draaien. Mag ik uh, bijvoorbeeld een man of een vrouw zijn? Of, of wat dan ook. Dat is een beetje uh, misschien ook een beetje in deze dagen van, uh, van hoe zou het. Uh, Anders als we de rollen eens een keer omdraaien. Eigenlijk uh, die metafoor. Dat is een beetje het uh, idee wat, er, uh, wat erachter uh, steekt. En dan kom je uit uh, bij dit nummer dus van Kate Bush. Running Up Dead Hill.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 En dan word je ook nog uitgedaagd als uh, radiomaker... om na te denken met wat je draait en uh, of het een beetje ook passend is in uh, deze periode. Nou, dat uh, laatste... Dat, uh, dat... Ja, dan uh, moet ik ook mijn hersen zelf uh, erover kraken. Uh, Human met... Uh, uh, nou ja, Human League moet ik eigenlijk zeggen. Human is het nummer waar het over gaat. Uh, ze hadden een vermaakte uh, uh, producers duo in de, in de jaren tachtig... en dat uh, heb je hier ook terug uh, kunnen horen. Jimmy Jammer en Taylor Lewis... Uh, verantwoordelijk voor uh, behoorlijk wat hits... van onder andere de SOS-band... en uh, bijvoorbeeld ook van Janet Jackson uit uh, de jaren 80. Dus dat uh, bracht de tijd op tien voor elf. Nou, zat er ergens een uh, item wat ik uh, moest doen van NH-nieuws. Media-partner van ons. Uh, dat had ik net al gedaan. Maar ik doe het dan uh, nu gewoon dunnetjes over. Kwart voor elf uh, staat dat uh, keurig netjes in deze beschrijving. Nou, dan doe ik dat maar. Uh, want er is natuurlijk ook nog iets over de huisdieren. Want uh, je zal het maar overkomen uh, en je hebt een huisdier en je moet naar het ziekenhuis... omdat je dus uh, allerlei verschijnselen daarvan uh, vertoont van het uh, C-woord... Uh, dan uh, betekent dat dat de huisdieren achterblijven. Nou, daar zijn ze bij de dierenambulance in Amsterdam wel een beetje achtergekomen. Uh, want dat bleek hard nodig, want twee dagen later uh, kregen ze het eerste belletje... nadat iemand was opgenomen met de symptomen van het virus. Uh, het was een gek gezicht. Uh, zoals dat hier in het bericht uh, wordt uh, geschreven bij NH News. Want uh, drie brand brandweerlieden in vol ornaat... en medewerkers van de dierenambulance in maan maanpakken. Uh, de vrijwilligers zijn niet getraind op het gebruik van dergelijke beschermingsmiddelen... Uh, zegt de woordvoerder van uh, de dierenambulance. En de organisatie moest dus op zoek naar een veilige manier... om huisdieren van de opgenomen patiënten te kunnen opvangen... Uiteindelijk was de brandweer de rennende Engel. De brandweer was meteen heel, heel erg behulpzaam. Binnen no-time. zou er een protocol zijn opgesteld waardoor de brandweerlieden konden helpen. En dat was ook wel nodig, want vrijdag werd de dure dierenambulance gebeld door een ongeruste buurman. Zijn buur was namelijk opgenomen in het ziekenhuis met de, de welbekende klachten en had ook nog eens een kat van 14 jaar oud in huis rondlopen. We hebben de kat uiteindelijk met hulp van de brandweer opgehaald. Het beestje zit nu twee dagen zelf in quarantaine in het dierasiel. En dat houdt in dat de medewerkers daar met extra maatregelen het dier verzorgen. We nemen het zekere voor het onzekere. Het wordt namelijk wel aangetoond dat het eventueel via de vacht kan worden overgedragen. En na twee dagen zou het virus dan eventueel in de vacht kunnen zitten en niet meer leven. Uh, dat uh, heeft de buurman aangegeven te willen regelen... Uh, zodat er voor de kart gezorgd wordt. De woordvoerder, dat is de Jong, uh, de man heet uh, even voluit... Uh, dan moet ik even kijken, Margie de Jong, uh, nee, de, de dame zelfs... Uh, benadrukt dat het verstandig is, uh, zou kunnen zijn... om met je buren dit soort dingen dus, uh, te bespreken. Zijn je buren in wat zij voor jouw huisdieren kunnen betekenen... bij eventuele ziekte... Uh, zegt Markje de Jong. De brandweer heeft in ieder geval uh, aangegeven... de dierenambulance vaker te willen assisteren in dit soort gevallen. Dus er uh, komt misschien even wat rommelig over... maar ik uh, heb het ook een beetje vluchtig uh, meegenomen in dit, uh, dit hele verhaal. Het is uh, bijna um, nou, uh, ja, het is, uh, acht minuten voor, uh, voor de elf... Ik zit even te denken wat we nog eventjes zouden kunnen doen. Want uh, ja, er is nog wel wat wat ik nog eventjes uh, er doorheen uh, kan uh, vertellen. Want uh, er is toch ook het een en ander wel te melden over die Dutch Grand Prix. Weliswaar uh, dat, uh, dat er geen nieuwe datum uh, bekend is. Want uh, ja, uh, dat we, als, als ik, ik dat zou weten... dan zou uh, half Nederland uh, wel weer enigszins uh, voor, uh, de stoel, uit de stoel uh, gaan komen. Maar dat is niet het uh, geval. Uh, want um, uh, als het goed is, heeft uh, gisteren uh, Don Diablo uh, iets gedaan. Uh, ter promotie van de, de beoogde bijdrage van het uh, wereldberoemde... Uh, uh, uh, Dutch Grand Prix, nou ja, wereldberoemd is hij niet... maar de, de DJ is wel wereldberoemd... is een speciale set opgenomen van meer dan een uur... op het uh, vernieuwde circuit Zandvoort, dat heeft hij uh, gedaan. Uh, en deze set die werd afgelopen zaterdag uh, uitgezonden... op het uh, YouTube-kanaal van Don Diablo. En misschien dat je dat nog terug zou kunnen halen. Um, de Nederlandse DJ keek net uh, als vele miljoenen fans van de Formule 1... enorm uit naar de terugkeer van de Formule 1 hier op Zandvoort waarop hij die set dan zou gaan verzorgen. Maar door dat verhaal van het C-woord is dat natuurlijk uitgesteld. We leven in een extreem onwerkelijke periode momenteel. En rond deze tijd zou ik normaal er aangekondigd worden... als de muzikale headliner van de allereerste Dutch Grand Prix sinds jaren. Maar middels deze unieke actie hoop ik samen met de organisatie... alsnog een beetje vreugde de Nederlandse Kamers in te kunnen laten rollen. En tegelijkertijd kunnen we dan genieten van het legendarische circuit. Zo liet de man, de Don Diablo, ook weg. Dus uh, ik zou bijna zeggen... ga gewoon even kijken op het... Uh, Don Diablo uh, YouTube kanaal. Want misschien is daar nog iets... Uh, van uh, terug te vinden. Want uh, ja, wij gebruiken hier... Uh, tenminste ik dan samen met Marcus van Dam... ook een YouTube kanaal als wij... Uh, hier uh, wat uh, dingetjes doen op de donderdagavond. Uh, en dan is het uh, toch ook zo... dat daar een archief van, uh, van bestaat. Dus ik neem aan dat Don Diablo... dat ook heeft uh, voor zijn setje... heeft uh, gedaan... Uh, als het gaat om dat circuit... Uh, het is inmiddels nu vijf minuten voor uh, elf. Dat betekent dat ik uh, netjes ben uitgekomen met mijn uh, verhaal over Don Diablo, Want dat is al technisch uh, volkletsen tot aan het uh, nieuws van elf uur. Want dat zit er natuurlijk ook uh, nog uh, aan te komen. En uh, dan heb ik er nog eentje. Ja, dat is uh, wel een hele leuke. Lisa Stansfield die dat uh, op gaat vullen. De nummer uit de jaren negentig, Dat te verstaan. Somewhere, somehow. I've got to let him know how much I care.